Een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS Nieuws van 10 uur. Ho, ho. Freddy van Tijn met het NOS Journaal. In de gevangenis in Arnhem heeft de politie een grote controle gehouden. Zo'n 150 agenten en gevangenismedewerkers zochten in cellen... naar mobieltjes, drugs, wapens en andere spullen... die niet zijn toegestaan in de gevangenis. Volgens de Telegraaf was de zoekactie gericht... op het voorkomen van de liquidatie van een gevangene. Het plan voor een aanslag is volgens de krant het gevolg van een ruzie tussen criminelen. De politie wil niets zeggen over de resultaten van de zoekactie. Het openbaar ministerie in Bolivia wil de gevluchte ex-president Morales... vervolgen voor opruiing en terrorisme. Er zou bewijs voor zijn. Volgens de Boliviaanse minister van Binnenlandse Zaken is er een videoband... waarop te zien is dat een man via de telefoon instructies krijgt... om barricades op te richten. Volgens de minister is de man die de opdracht geeft ex-president Morales... Morales trad af na aanhouden de protesten tegen de verkiezingsuitslag van oktober. Hij eiste de overwinning op, maar tegenstanders beschuldigen hem van fraude. De Organisatie van Amerikaanse Staten verklaarde de verkiezingen ongeldig. Ook het leger keerde zich tegen hem. Morales vluchtte op 10 november naar het buitenland. En de voorzitter van het Huis van Afgevaardigden, Nancy Pelosi... heeft president Trump een bedreiging voor de Amerikaanse democratie genoemd. Dat deed ze in aanloop naar de stemming over de afzettingsprocedure. Volgens haar kon de Democratische Partij, die de meerderheid heeft in het huis... niet anders dan die afzettingsprocedure starten. Als we nu niet handelen, zouden we onze plicht verwaarlozen... zei Pelosi in een debat in het huis... over twee aanklachten die zijn opgesteld tegen Trump. Later vanavond stemt het huis over de aanklachten. Het weer. Vannacht regen, in het noordoosten mogelijk natte sneeuw. Het wordt 4 graden ongeveer. Morgen is het overwegend bewolkt, maar in het oosten is er wat zon. En in de middag en in de avond valt er in het westen af en toe regen. Het wordt morgen 11 tot 14 graden. Dit was het NOS Journaal. Je hoeft maar even niet op te letten en je bent net die ene persoon die in een mail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 GFM wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Oh oh. Freddy Fontijn met het NOS Journaal.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 Ik wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Hoho! Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 Je hoort wenst u allemaal fijne dagen en een voorspoedige start Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur Hoho.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 Zie FM u jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Oh oh. Freddy Fantijn met het NOS-journaal.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 JFM wens jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS nieuws van 10 uur. Ho, ho.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 Voorzitter, ik jullie allemaal fijne dagen en een voorspoedige start. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur. Hoho.